11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Amerika is tegen de militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan Wikileaks... De militaire aanklager zei in zijn slotpleidooi dat Manning de Verenigde Staten heeft verraden. en dat hij daarvoor verdient het merendeel van de rest van zijn leven in de gevangenis te zitten. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan 20 van de 22 aanklachten. Hij werd vrijgesproken van hulp aan de vijand en daarom is geen levenslang geëist. De advocaat van Manning pleit voor maximaal 25 jaar. De uitspraak wordt deze week verwacht.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 Het kabinet heeft D66 en GroenLinks laten weten dat het voorlopig geen behoefte meer heeft aan overleg over bezuinigingen. D66-leider Pechtold en GroenLinks-leider van OJIK hebben te horen gekregen dat gepland overleg deze week niet doorgaat.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 Buiten is het 16 graden. Binnen zit Eva Jinek. De serieuze media deden vandaag hun best om uit te leggen... dat ze de scheiding van Diederik Samson hebben gemeld... omdat hij zijn gezin zelf zo nadrukkelijk in de schijnwerpers had geplaatst tijdens zijn campagne. Geloof me, ook al had hij dat niet gedaan, dan nog hadden ze het niet kunnen laten. En heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog Op Morgen op deze maandagavond. Na een stille zomer tekens van leven uit Den Haag, maar geen vrolijke. Het kabinet en de oppositie gaan niet meer overleggen over nieuwe bezuinigingen. Slim politiek spel op het scherpst van de snede... of overspeelt het kabinet zijn hand met een eerste kamer waarin ze geen meerderheid heeft? En als je van niemand bent, wie waakt er dan over je? In het geval van de open zeeën, niemand. En dat is nou net het probleem. Kunnen onze oceanen nog gered worden? Daar gaan we het ook over hebben. De nieuwe zender Fox debuteerde vanavond. We maken een eerste balans op. En wat is er over van het wonder van de Indiaanse economie? Niet veel, maar wel bergen goud. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het nieuws van maandag 19 augustus. Verbazing bij de oppositiepartijen vandaag. Ik werd na de ministerraad door de minister van Financiën gebeld... dat het meedenken van D66 verder niet meer nodig was. Het kabinet overlegde vandaag opnieuw... over hoe er voor miljarden bezuinigd moet worden. De oppositie in de Tweede Kamer mag er dus niet meer over meepraten. Want die vraagt te veel, vinden VVD en PvdA. Zij zullen ook rekenschap moeten geven van de, van de moeilijke omstandigheden. Niet alle wensen zijn op dit moment mogelijk. De coalitie speelt hoog spel, vindt D66, want die heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Een bezuiniging op onderwijs. Ik zie nog geen D66-senator die daar dadelijk voor gaat stemmen. De kans bestaat dus dat maatregelen niet kunnen worden ingevoerd. Tja, dat merken we dan straks vanzelf wel, zeggen de regeringspartijen. Dat zien we in de Eerste Kamer en alleen maar daar. De kans bestaat dat u straks moet meehelpen in het verzorgingshuis van uw ouders... Of dat u zelf in zo'n instelling wordt verzorgd door uw kinderen. In een verpleeghuis in Gouda werken familieleden al min of meer verplicht vier uur per maand mee. En ook andere instellingen gaan het invoeren. Ja, gewoon uh, helpen met uh, thee brengen of uh, een praatje maken. Hoe is het dan om ook andere mensen te helpen? Oh, dat doe ik er gelijk bij. Dat vind ik geen probleem. En nee, dit is echt... Echt geen bezuiniging, zeggen ze bij de verzorgingshuizen. We doen het om het welzijn te verbeteren. En als familie heb je gewoon een morele verplichting. Een familie is dat in het verleden wel zo gaan denken. Van nou, Als mijn aan moeder daar gaat wonen, dan ben ik klaar. En zo is het niet. Een rare dag voor klanten en personeel van een Albert Heijn in Winschoten. Die zagen hoe het buiteneens keihard begon te regenen. Ik stond met iemand te praten bij de groenteafdeling. Dat was vrij dicht bij de ingang. En we horen opeens een, een, een onheilspellend geluid. En ik zie dat dak naar beneden komen. Als daar mensen onder dat ingestorte dak gelopen hadden... Nou, ik weet niet of die dat overleefd hadden. Ook in de rest van de provincie Groningen was er overlast door het water. Het liep allerlei huizen en winkels in. En in sommige straten stond het water wel 80 centimeter hoog. Verder berichten bijna alle Nederlandse media... over de privéproblemen van een politicus. PvdA-leider Diederik Samson en zijn vrouw gaan scheiden. Een woordvoerder van de partij heeft dat bevestigd. Een ingrijpende en verdrietige wending, noemt hij het in NRC Handelsblad. Ja, en ik zei het net al, journalisten lijken zich er wat ongemakkelijk bij te voelen. Ze zeggen er dan ook meteen bij dat ze een reden hebben... om de privésouris van Samson openbaar te maken. Samson voerde zijn gezin vorig jaar nadrukkelijk op... in zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo sprak hij regelmatig over de handicap van zijn dochter... en waren zijn vrouw en kinderen te zien in een verkiezingspotje. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben en hoe ik politiek bedrijf. De volgende generatie heeft voor mij twee heel concrete gezichtjes. Ja, en een van de kinderen is verstandelijk wat, wat minder begaafd... en daarvan heeft hij gezegd, daarom zit ik ook in de politiek... en dat wil ik laten zien en vertellen. En achter elke succesvolle man staat natuurlijk een rotsvast thuisfront. Hoe, hoe trots bent u? Heel erg trots. Ik ben ook trots, ook op haar. Het gezinsleven gaat nu wel een beetje veranderen, denk ik. Of niet? Nou, hij werkt altijd al hard, hè? Dit is spannend voor uh, het hele gezin. Dat gaan we samen doen. Dit doen we samen of niet. En Nederland heeft er een nieuwe tv-zender bij, Fox. De Nederlandse sportzender van Fox was al te ontvangen... via een speciaal kastje met een abonnement. Maar vanavond om zes uur begon Fox ook met een openbare zender. Het is zover. Over enkele seconden gaat onze nieuwe zender van start... Welkom bij Fox. Goedenavond en leuk dat je kijkt. Van harte welkom bij Fox, de nieuwe zender voor series, films en veel sport. Ja, en aan de telefoon Bert van der Veer, programmamaker... en ook mijn eigen vaste regisseur als ik op tv ben. Bert, goedenavond. Hi. Je hebt op ons verzoek al de hele avond naar Fox gekeken. Wat is er op dit moment op Fox te zien? Bedankt voor de opdracht nog. Ik heb een dolle avond achter de terug. Uh, volgens mij is op dit moment nog steeds The Walking Dead uh, te zien. Dat is een Amerikaanse serie met uh, vampieren. Maar straks kun je om tien of half twaalf kun je voor de derde keer een sportmagazine bekijken. Hmm. Nou, daar denk je echt wat van op. Um, je zegt een dolle avond heb je gehad. Even nu je professionele analyse. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, we beoordelen dat we heel erg op. Wat voor zender is dat eigenlijk? Terwijl je eigenlijk meer naar een soort strategische set hebt zitten kijken. Kijk, als je het, als je het even over de zender wilt hebben, uh, op 2 oktober 1989 werd het Nederlandse volk verblijd met de komst comm van commerciële televisie en dat opende buitengewoon merkwaardig met het Luxemburgse volkslied. Uh, Fox opende vanavond met Alex Pastors ontslagen bij NEC. Dat was ook nog wel een merkwaardige toestand. Ja en verder, ja, ik moet je zeggen even, het, het was heel veel voetbal. Ja, dat, veel voetbal. dat had ik, ik heb, al een ik beetje het, begrepen eigenlijk, dat dat ging gebeuren. Te veel uh, proef ik in je stem, of niet? Nee, ik heb meer ballen voorbij zien komen... dan je in de bakken van twaalf <laughs> IKEA-vestigingen kunt vinden, volgens mij. Dus dat, dat was echt niet te geloven. En ook allemaal buitengewoon pittig. Weet je, het is, het is wel verzorgd. Het is wel gelikt, om het zomaar eens te zeggen. De, de, de Twan van Peperstraten en Jan van Hal staan in een, een studio. Dat, dat lijkt echt alsof ze op de middenstip van een uh, stadion uh, staan. En dan schakelen ze naar Jan Joost van Gangeren. Want die doet dan op dat moment... Uh, dan hebben ze nog ergens op een andere zender... Dan kun je nog naar Manchester City, Newcastle. Heb ik opgeschreven, wist ik niet uit mijn hoofd. Maar, kun je, en die staat dan ook in zo'n studio. Nog zo'n studio. Je erbij. klinkt een beetje jaloers als programmamaker. Nou, nee. Want ik vind het ook, ook kil. Het, het, het is natuurlijk ook heel erg Amerikaans geïnspireerd. En ik tref er geen moment aan dat al die animaties en et cetera, ook allemaal in Amerika gemaakt zijn. Nou, het, is al, het is wel heel erg goed allemaal. Maar het, ja, het, is, het, is heel, ja, het is heel veel, maar niet altijd nuttig heel veel. Kijk, je, ze, schakelen, ze, ze schakelen bijvoorbeeld naar Jaap de Groot op de, jouw kent ook van de telegraaf. Je ja, hebt de grote sportredactie van de telegraaf en die mag dan even in twee minuten wat nieuwtjes vertellen. Ze schakelen naar, naar Engeland, ze schakelen naar Jong PSV tegen Oost. Dat werkelijk het mens op de tribune. Ja, het valt niet mee om zo'n programma spannend te houden, moet ik je eerlijk zeggen. Hoor. Dat is in ieder geval op een gegeven moment dat ik het wel dat ik dacht van goh. Had het wel gezien? Je had het net. Lang, lang, moet kijken voor het oog? Je had het net over Twan van Peperstraat en uh, Jan van Hals. Die staan recht tegenover Football International van RTL5. Ja. Denk ja. je dat ze daar een verschil? gaan maken of dat ze het gaan merken? Nou, wat Voetbal International vanavond al heel slim deed, was een paar minuten te vroeg beginnen. Dat is altijd wel vrij handig, omdat je dan toch een soort van voorsprongetje neemt. Voetbal uh, International kan bijvoorbeeld veel later met de commercial break dan, uh, dan Fox, en dat is ook altijd heel erg slim. Uh, ik, ik denk dat je het in de cijfers eerlijk gezegd morgen niet eens echt terugverdient. Ik heb natuurlijk ook een beetje Twitter in de gaten gehouden en daar ja, daar zitten een aantal voetbal-international-haters uh, die blijven dat ze nu op maandagavond gewoon inderdaad uh, serieus voetbalprogramma kunnen kijken. Maar ja, ik denk dat die mensen dan toch al niet keken naar voetbal-international, dus ik denk niet dat het echt onmiddellijk werken. Het gaat werken. Het is vooral een, een... Kijk, ze zijn er. Ze zitten bij mij op elf... En uh, wat ze uitzenden, ja oké, okay, dat is dan inderdaad veel sport, omdat het niet anders kan. En wat series waar ze de rechten van hebben. Maar het is natuurlijk veel belangrijker wat er over enige maanden gaat gebeuren. Op het moment dat het gevecht echt losbarst over uh, de Nederlandse competitie en wie Studio Sport mag gaan maken. Durf je heel kort te voorspellen, Bert? Uh, of Fox het gaat redden? Gaat het redden omdat ze uiteindelijk zullen besluiten om, uh, om de voetbalwedstrijden te gaan uh, doen. En dan hebben ze ook wat meer tijd om wat meer werk te maken. Ook van hopelijk wat meer Nederlandse producties ook. We gaan het zien. Bert van der Veer, hartelijk dank. Oké, okay, bye. En dan gaan wij naar de kranten. Want mijn collega Anouk Thijs heeft ze alvast voor ons gelegen, gelezen. De keuze van de Nederlandse overheid om de bouw van de Noordtunnel... bij Alblasserdam met publiek en privaat geld te financieren... die pakt veel duurder uit dan werd gedacht. Dat blijkt uit berekeningen van het Financiële Dagblad. Een consortium onder leiding van ING stak begin jaren 90... omgerekend 136 miljoen euro in de tunnel. Op basis van de huidige verwachtingen brengt dit project in 2021... zo'n 355 miljoen euro op voor het consortium. Niet voor de staat, die moet nog zeker tot en met december 2021 betalen. En volgens diezelfde berekeningen van het FD levert de investering het consortium jaarlijks een rendement op van bijna 9 procent. Het ministerie van Financiën onderstreept dat deze specifieke financieringsvorm nu niet meer wordt toegepast. Wel staan er zo'n 20 projecten op stapel waarbij de overheid weer privaat geld wil inzetten. De Volkskrant haalt in het commentaar uit naar de campagne van de Egyptische interimregering tegen buitenlandse media. Volgens de regering berichten westerse media veel te eenzijdig over het conflict in Egypte. Zo zouden de media niet schrijven over de terroristen onder de aanhangers van de moslimbroederschap. En ook niet over de aanwezigheid van buitenlandse strijders die de staat willen ondermijnen. Door de boodschap van de regering lopen journalisten groot gevaar, schrijft de Volkskrant. Nu al krijgen journalisten klappen, worden ze gearresteerd en vastgezet. Vakorganisaties denken dat journalisten momenteel groter gevaar lopen dan in de tijden van Mubarak. Volgens de Volkskrant kunnen westerse diplomaten daar verandering in brengen. Zij zijn vrij van regeringsdruk en vormen een essentiële schakel in de beeldvorming over het land. De Telegraaf schrijft over de nieuwe iPad-scholen die morgen officieel beginnen. Op de scholen vindt veel digitaal plaats, en ook via een tabletcomputer. En daarom zijn deze Steve Jobs scholen niet gebonden aan de reguliere schooltijden en vakanties. Modern en leuk voor de kinderen, maar in sommige gevallen in strijd met de leerplichtwet. Want hoewel sommige scholen alleen maar onderdelen van het concept doorvoeren, zijn er ook scholen die helemaal omgaan. Dat betekent dat kinderen zelf hun lessen kunnen bepalen en niet verplicht zijn om in een schoolklas te zitten. En daarom houdt de onderwijsinspectie de scholen goed in de gaten. Net als de overkoepelende belangenorganisatie voor basisscholen, de PO-raad. Die juicht nieuwe onderwijsvormen toe, maar wil niet dat kinderen als proefkonijnen worden ingezet. Tilburg is de goedkoopste studentenstad van Nederland, gevolgd door Enschede en Eindhoven. Amsterdam is de duurste. Dat blijkt uit een onderzoek door onder meer het Nibut, Nibut een spitse schrijft erover. Een student betaalt voor een gemiddelde kamer in Tilburg 288 euro per maand. In Amsterdam moet voor dezelfde kamer bijna twee keer zoveel worden betaald, 480 euro. En qua bier zijn de studenten in Leiden het het slechtst af. Een biertje kost daar 2,90 euro. Wat dat betreft kun je als student beter in Enschede zitten, want daar kost een biertje 1,80 euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Jolene, Jolene, Jolene I'm begging of you, please don't take my man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 U hebt de plaat natuurlijk herkend. Het was de klassieker Jolene van Dolly Pardon. En ja, u zou het niet zeggen, maar ook dit was Dolly. Alleen dan gedraaid op 33 toeren in plaats van 45 toeren. En nu al een hit op alle social media. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Het kabinet wil geen overleg meer met de oppositie over de bezuinigingen. Volgens het kabinet stellen de oppositiepartijen onmogelijk eisen... En dat kan voor problemen zorgen in de Eerste Kamer... want daar hebben de coalitiepartijen geen meerderheid. Ik praat erover met Mark Chavan, politieke commentator van NRC. Mark, goedenavond. Goedenavond, Eva. Wat vind je van deze nieuwe stap van het kabinet? Ja, het lijkt wel of ze op 33 toeren gaan onderhandelen. <laughs> niet zo'n goed heb, idee dus. Ik weet het niet. Ik denk dat ze vastberaden voorwaarts op een bedje van wanhoop... de zomer uitgekomen zijn... Een bedje van wanhoopmarkt, dat baart mij als burger zorgen. Ja, maar die bedjes in die restaurants van Nederland... dat geeft altijd wel iets comfortabels. Uh, maar ze weten het niet. Ze weten niet hoe het moet. En ze hebben natuurlijk al heel wat onderhandeld. En natuurlijk wil meneer Pechtold veel voor het onderwijs doen. En is daar geen geld voor, en dat weet hij ook wel. En nu zitten ze te kibbelen over of er eigenlijk is afgebroken... Zoals Pechtold zegt, of zoals Dijsselbloem vanavond zei... dat er helemaal niet is afgebroken. Maar het kan allemaal niet verhullen dat het kabinet... met een hopeloze kaart zit... en echt, denk ik, geen idee heeft hoe ze eruit moeten komen. En dan is vastberadenheid het beste masker. Een soort uh, krachtig vooruit en dan zien we later wel wat er gebeurt. Zou het ook zo kunnen zijn, Mark, dat het een uh, ja, risicovol powerplay is? Dat je zegt... Als coalitie, nou, die senatoren van de oppositie in de Eerste Kamer... die gaan ons toch niet laten klappen, want niemand wil het op zijn geweten hebben... dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. We zetten gewoon door en ze gaan maar lekker instemmen. Ja, dat is het. Maar het betekent dus dat alle pogingen om akkoorden te sluiten... op deelonderwerpen en dan eens met deze en dan eens met die partij... dat ze dat eigenlijk achter zich gelaten hebben... en dat je dan alleen nog maar hebt uh, indrukwekken... en door het centrum uh, voorwaarts marcheren... En inderdaad hopen dat het CDA, dat belangrijk is in de Eerste Kamer... en de andere kleinere oppositiepartijen... het toch niet op hun geweten willen hebben dat het kabinet gewoon vastloopt. Stelt de oppositie onmogelijke eisen, wat het kabinet zegt? Deel je die mening? Nou, dat hangt er vanaf hoe hard die eisen zijn. Ik denk dat al die partijen gelijk hebben dat ze hun huid duur verkopen. Waarom zou je... een Kabinet dat stoer zegt dat ze het zelf wel redt... en vervolgens via de achterdeur om allerlei steun komt vragen. Waarom zou je ze dat cadeau geven? Uh, de partijen moeten zich profileren. Uh, ze, dat betekent ze moeten doen waar hun kiezers hun voor geko gekozen hebben. En dat is natuurlijk precies het probleem... waar VVD en Partij van de Arbeid voor staan. Dat die in een eindeloze brei van tussenoplossingen terecht zijn gekomen. Wat ze nu straks op Prinsjesdag gaan doen, weten we niet precies... maar in grote trekken wel. Ja, dat betekent toch belastingverzwaringen, nieuwe belastingen... Uh, waar de VVD-achterban niet blij is. En toch weer uh, dingen waar de Partij van de Arbeid niet blij is... die weer banen gaan kosten. Uh, voor die twee achterbannen is er ontzettend weinig feest te vieren... Ja, dan zou je toch als oppositiepartij wel gek zijn als je zou zeggen... nou, we gaan die ellende wel van ze overnemen en we hoeven er niks voor terug. Ik bedoel, zo werkt het niet. Mm. Maar als ik je zo hoor, dan klinkt het zo uitzichtloos. Is dit gewoon een huwelijk dat nooit plaats had moeten vinden? Nou, de situatie is natuurlijk toch nog ingewikkelder... Eh, dan dat er iets eenvoudigs op te antwoorden is. Een oplossing in Nederland over rechts hebben we gehad in het vorige kabinet... Rechts is in Nederland niet zo rechts als je in de hele wereld rondkijkt. Maar een, een, een kabinet met uh, VVD, CDA en PVV kon niet werken, omdat de PVV uiteindelijk op sociaal gebied uh, de harde maatregelen niet wilde nemen die dat kabinet uh, voorstond. Ja, een eenvoudige linkse meerderheid om eens mooi links te regeren is er nooit geweest. Is er ook nu niet. En het lastige is voor het kabinet dat het in de opiniepeilingen. Uh, rond de 50 zetels zweeft, terwijl je er 75 plus 1 nodig hebt... om een meerderheid uh -huh. te hebben. Ja. Dus uh, breken is voor de coalitiepartners hoogst onaantrekkelijk. En dus kan ik me wel voorstellen dat ze hebben gezegd... nou, we moeten maar eens zien of die bluffers in de Eerste Kamer zo flink blijven. Je zei net, er komen hoe dan ook dingen die in de achterban van de VVD... en van de Partij van de Arbeid ongelukkig gaan maken. Enorme bezuinigingen, lastenverzwaringen. Als we out of the box denken en het radicaal het roer omgooien. Is dat de mogelijkheid om het helemaal anders te gaan doen? Nou, Het lastige is, als je, als je zou doen wat de, de critici zeggen... de boel wordt doodbezuinigd, de economie wordt de put ingepraat... Mm -hmm. kortom, we gaan stimuleren, kortom, we gaan mensen belasting teruggeven... zoals, geloof ik, uh, Rutte in de verkiezingscampagne ook beloofd had... iedereen duizend uh, euro, ja. uh, en dan gaat iedereen het weer uitgeven... Dat is wel aardig, maar die ruimte is er niet meer. Het, voor volgend jaar heeft het CPB voorspeld dat niet drie... maar bijna 4 procent uh, overheidstekort optreedt. Uh, in, in een aantal andere landen is de groei nu alweer terug. Voor Nederland is al vier kwartalen uh, krimp. We staan een beetje voor paal in Europa, geloof ik. Nou ja, je hebt de ruimte niet meer om te zeggen... we gaan nu eens even een, een lekker stimulerend beleid... Uitvoeren, afgezien van het feit dat we ons gewoon Europees verplicht hebben... om naar die 3% mm -hmm. te streven. Dus ja. het kabinet zit, zit aan alle kanten klem. Als je, als je dan toch al accepteert dat het zo verschrikkelijk veel pijn doet... Uh, dat je niet de populairste wordt hiermee... zou je dan ook niet kunnen zeggen... wij pakken dit moment om grondige hervormingen door te voeren? Want ja, niemand vindt ons toch nu leuk. Bijvoorbeeld de huizenmarkt, ik noem maar wat. Ja, ik denk dat dat aangewezen op dit moment... en dat dat uiteindelijk ook het vertrouwen van de consument uh, terugbrengt. Als je nu op het gebied van uh, de hypotheekrente aftrek zou zeggen... we doen het sneller, het, het verminderen daarvan. We gaan daar niet eindeloos over doen. Iedereen weet al jaren dat het eraan komt. Uh, maar dan moet je weer maatregelen voor de meest schrijnende gevallen. Als er een miljoen mensen een grotere hypotheekschuld hebben... dan dat het huis nu nog waard is, dan kan je niet zomaar negeren. Maar het neemt niet weg dat met alle daarbij behorende opvang voor pijnlijke gevallen... dat als je bijvoorbeeld op het gebied van die huizenmarkt zou zeggen... we gaan nu een plan maken voor pakweg 30 jaar... maar we gaan volgend jaar beginnen en we gaan duidelijke stappen maken... en daar vragen we iedereen nu voor te stemmen... Mm -hmm. dan zou je kunnen zeggen, dan komt daar vertrouwen dat men in ieder geval weet waar die aan toe is. Ja. Dat wat het, zo ontbreekt natuurlijk, dat vertrouwen. Het vervelende echt. is, zoals René Cuperis vanmorgen... in een column in de Volkskrant, denk ik, terecht schreef... dat iedereen is op alle gebieden bang gemaakt... maar er is nog bijna niks gebeurd. Ja, niks radicaals wat misschien al lang had moeten gebeuren. Ik kan me voorstellen, Mark, dat als uh, iedereen uh, een beetje boos op je is... dat er twee dingen kunnen gebeuren. Of je krijgt onderling ook nog bonje... of je wordt juist samen een soort verenigd tegen de rest van de wereld. Hoe zit het binnen de coalitie, de sfeer? Ik denk dat deze coalitie uh, qua mannen en vrouwen uh, nog steeds uh, redelijk goed gaat. De reden waarom men in de kabinetsformatie dat eerste kamerprobleem... waar ze geen meerderheid hebben, uh, niet vergeten is, maar opzij gezet heeft... is omdat men dacht, wij moeten regeren. Als deze twee partijen het niet doen, is het land onbestuurbaar. Die overtuiging hebben ze nog steeds. Het zijn voornamelijk generatiegenoten... Uh, die elkaar wel mogen, die van een, een uh, powerpoint uh, snel kunnen lezen... en een conclusie trekken. Alleen, uh, ze zijn de politieke werkelijkheid vergeten... en ze hebben uh, een aantal erfenissen... zoals die enorm oplopende zorgkosten... zoals de pensioenen die, uh, waar al 10, 20 jaar te veel mee geknoeid is... en te veel mee gegokt is door de pensioenfondsen en er zijn uit die kassen zijn ook gelden weggehaald. Daarom vond ik het dus die haakjes vrij opmerkelijk... dat werkgeversvoorzitter Wientjes, die niet wil dat er meer bezuinigd wordt... zoals het kabinet wil, in de vorm van belastingverhogingen... dat Wintjes zei, we moeten toch maar weer eens naar die pensioenen kijken. Ik denk dat we daar nu eens met onze tengels van af moeten blijven. Mm -hmm. Dat is niet wat vertrouwen wekt bij de mensen. Uh, dit kabinet gelooft nog in zijn onmisbaarheid... Maar de muren zijn aan vier kanten steeds dichter bij de vergadertafel komen te oh, staan. Ja. Tenminste hebben ze het nog gezellig met elkaar. Mark Chavan, hartelijk dank voor je bijdrage. Down in some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 u hoorde Pretty Saro, een nooit eerder uitgebracht nummer... van niemand minder dan Bob Dylan... Staat op de net verschenen plaat Another Self Portrait, die volstaat met niet eerder ontdekte opnames van Dylan van eind jaren 60. Vorig jaar gevonden op een stoffige tape in een kluis in New York. Sjoerd de Jong, NRC-ombudsman, maar vooral ook Dylan, biograaf en ongediplomeerd Dylanoloog. Goedenavond. Hallo. Je hebt de hele plaat beluisterd. Vertel, is het wat? zeker. Ja, kijk, als ombudsman, voor elke ombudsman is uh, diepgravende studie van Dylan vereist. <lacht> dus dit ook. Um, en uh, dit is wel een hele bijzondere uh, editie, maar het, dit is laatste is trouwens geen nummer van Bob Dylan, hè, wat, wat, wat er werd gedraaid. Het is het Amerikaanse traditional. Ik geloof ergens al uit de tijd van de burgeroorlog. Uh -huh. uh, maar let op hoe Dylan dit weer helemaal uh, zichzelf eigen maakt. En let ook op de honingzoete zangstem, mag ik wel zeggen. Dat is toch wel heel wat anders dan Dylan, van wie ook wel eens gezegd wordt, dat hij zingt als een zeeleeuw met long en Dan klinkt dit toch heel anders. Ja. En um, dat heeft te maken met de periode waar dit uitkomt. Ja, want dit zijn liedjes uit de periode dat Dylan zelf uh, zijn plaats Self-Portrait opnam. Deze liedjes kwamen daar niet op voor. En Self-Portrait heeft hij gemaakt omdat hij een statement wilde maken. Welke statement was dat? Ja... Een aantal van die liedjes komen er, er wel voor, hoor. in andere uitvoeringen weer... met veel meer uh, orkest- en, en studio-effecten. En dat maakt die, die plaat, of die dubbel LP, ook onverteerbaar. Dit is de, de rauwe versie, zeg maar, van die nummers. En hij wilde daar inderdaad, uh, ze, heeft hij zelf gezegd, een statement uh, mee, mee maken... namelijk, uh, laat mij met rust. Uh, dit is 1970, dat is het hoogtepunt zeg maar, van de Woodstock-hype, de Woodstock-gekte... Mm -hmm. Ja, die generatie zag in Dylan een soort uh, uh, Jezus-figuur. De verlosser. Uh, de beziener, de, de visionair. En daar kreeg hij het uh, Spaans benauwd van uh, uh, naar eigen zeggen. Trok zich terug in de bossen bij Woodstock. En heeft ook in zijn uh, prachtige autobiografie Chronicles deel 1, waarvan we nog steeds op deel 2 wachten overigens, geschreven, ja, ik wilde alleen maar een huisje met een wit hek eromheen. Ik wilde helemaal geen wereldrevolutie of zielen van een generatie worden. Was er iets specifieks gebeurd, soort waardoor die tot dit inzicht kwam en zo radicaal het roer omgoorde? Nou, iets specifieks. Meer in de zin van elke ochtend wakker worden met hippies in je tuin. <laughs> Daar zou ik ook gek die, die, van worden. <laughs> ja, die niet alleen een handtekening willen, maar ook een oplossing van het wereldraadsel. Ja. Hè? En hij dacht, ja, ik moet van die mensen af. En uh, naar eigen zeggen heeft hij zelf portrait gemaakt... waar dit dus een, een, een, een uit, outtake van is, zeg maar... om uh, die mensen te shockeren. Ik ga geen visionaire elektrische LSD-muziek meer maken... of, of protestsongs. Ik ga gewoon Amerikaanse traditionals zingen... en jullie bekijken het maar. Ja, nou, dat shockeren is uh, redelijk goed gelukt... in de zin dat het publiek vond het niks. Muziekblad Rolling Stones geeft... What is this shit? Was het ja. echt zo slecht... of was het gewoon het onthutsende van iets anders dan je verwachtte? Nou, het, het, kijk, het, het was wel veel shit. Bob Dylan heeft zelf trouwens gezegd... op de vraag waarom het dan een, eigenlijk een dubbel LP moest worden. Van, nou ja, kijk, als je toch een hoop shit maakt... kan je het net zo goed hoog opstapelen. He, dus, dus vandaar. Maar het, het, het had niet het gewenste effect... want mensen wonden zich er wel vreselijk over op. Maar net als in het Life of Brian... He, als Jezus zegt, ik ben geen profeet... Uh, trek liever een paar sandalen aan... dan worden de sandalen voortaan aanbeden als woord van God. Ja. He, dus, dus het werkte niet. Uh, overigens, of het helemaal zo een grap was, uh, zoals Dylan later wel heeft gezegd, of een provocatie, dat moet je ook betwijfelen hoor. Want hij was toen al een aantal jaren bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hè, vandaar ook die zangstem die heel anders klinkt dan wat je van hem gewend was toen. Hij had al een country-OP gemaakt, hè, Nashville Skyline, wat ook heel bijzonder was uh, natuurlijk voor Dylan, voormalige protestzanger. Dus hij was al bezig om zichzelf een nieuwe identiteit ja. te verschaffen. Misschien was het eigenlijk wel gewoon een hele goede smoes. Sjoerd de Jong, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Het kon niet op met de economie van India... maar er lijkt een abrupt einde te zijn gekomen aan de spectaculaire groei. De rupee is gekelderd en vrijdag gingen ook de beurzen onderuit... Hoe dat komt ga ik bespreken met Ryan Tewari, fondsbeheerder van het Maler India Fund en kenner van de Indiase economie. Goedenavond meneer Tewari, ja, nou. welkom in de studio. Nou, het, uh, het ging wonderlijk goed met de Indiase economie. Hoe lang ging het eigenlijk goed? Ik denk dat het uh, zeker bijna tien jaar uh, de goede kant op ging. Uh, daarvoor wellicht uh, in, uh, in een paar stappen. Uh, het gaat nog steeds goed, maar veel minder dan vroeger. Ja, waar... Ik denk dat de luxe eruit is. Ja, ja waar, waar kwam die nou ja, tien jaar uh, spectaculaire groei? Is best lang. Waar kwam die voornamelijk door? Ik denk dat de groei werd gestimuleerd door budgettaire maatregelen van de toenmalige regering. En tevens ook door de export van uh, voornamelijk uh, automatiseringsdiensten. En het feit dat uh, buitenlandse investeerders op een moment meer kansen kregen om naar India te gaan. Mm -hmm. Omdat daar die wetgeving ook wat... Uh, ja. Uh, ja, wat... Zijn dat de budgettaire maatregelen die u bedoelt? Of waren er nog andere dingen die de overheid specifiek heeft gedaan? Dat is nou, het bedoel. was heel moeilijk om als buitenlander in dat land te investeren. Dus het is natuurlijk stapsgewijs heeft men de boel opengegooid voor uh, institutionele partijen om in India te investeren. Is nog niet helemaal geliberaliseerd. Maar daardoor was het mogelijk om in te stappen... ook al was het uh, zeg maar, uh, ja, wat lastig voor een buitenlander om in het land te komen. Ja. En Nu zegt, het gaat nu wat minder goed dan ja. voorheen, maar het groeit nog steeds. Als we over percentages praten, waar praten we dan over tijdens die tien jaar? En waar praten we dan nu over? Als je op tienjaarsbasis keek, was de groei gemiddeld 6,8 procent. Mm -hmm. uh, en nu is die gemiddeld 5,3. Daar uh, hebben wij fantasie over hier exact, in Europa. Het is nog steeds een premie van uh, 2 à 3 procent boven wat Europa te bieden heeft. Dus het is wel minder... Maar ja. we mogen niet klagen in termen van vergelijkingen. Zeker. En als ik zeg daar is een abrupt einde aangekomen... dat zei ik in de introductie. Klopt ja. dat als ik zeg abrupt of is dat voor ons ogenschijnlijk abrupt... maar is dat een proces wat al langer gaande is? Er is een proces gaande van de afgelopen vijf jaar... die we kennen als de kredietcrisis. Uh, naarmate India open gaat, betekent dat ze ook last heeft van het feit... dat de westerse beleggers ook soms geldtekort hebben. Mm -hmm. En dan ga je je spaarpot leeg halen en dan ga je dus naar Azië... en dan ga je af en toe eens wat geld opnemen. En dat leidt wel eens tot schokken. En, en die abrupte daling van de stock exchange van, van vrijdag van 4% is daar onder andere het gevolg van. Dat op een gegeven moment door de aankondiging van de vet in Amerika uh, mensen een beetje in paniek raken en af en toe de, de spaarpot uh, raadplegen. Dat gebeurt overal. Ja. En daardoor ga ik het niet uh, verdedigen als het ware, maar een feit is dat door het opnemen van buitenlandse investeringen er snel een, een, een, zeg maar een, een ja, gedonder op de stok en Dat ja, staat. Dus net als dat Nederland een, een exportland is... en dus heel erg afhankelijk van de wereldhandel. Dat en dan merk je dat dus direct als iemand per ongeluk ja. iets doet. Ja. Maar wat heeft dit allemaal met goud te maken? Want ik heb begrepen <laughs> dat dit ook heel veel met goud te maken heeft. Indiërs en goud is bijna synoniem. Uh, India is de grootste goudconsument ter wereld. Uh, concurreert met de Chinezen. En uh, als we beseffen dat 70% van de agrarische bevolking... Uh, geen bankrekening heeft, geen giropas heeft... dan is het logisch dat ze dus fysieke dingen gaan kopen. Dan kopen ze goud. Maar doen ze dat nu meer dan dat ze het voorheen deden? Uh, dat doen ze iets meer. Alhoewel, ik moet zeggen, gemiddeld worden 3 miljard goud gekocht per maand in India. En dat is 3 als, miljard? Ja, het is iets minder nu. Uh, maar de prijs is ook gedaald met 13%. De, de importheffing is gestegen, maar... Goud is voor een Indiër hartstikke belangrijk. Het staat voor statussymbolen. Uh, over een maand heb je het feest van het licht. Mm -hmm. Dan moet er weer wat uh, getoond worden. Uh, over twee maanden begint wat ze noemen de wedding-season. Dus dan wordt er getrouwd. Dan moet je weer wat dingen laten zien. Er worden dure cadeautjes uitgedeeld. Dus goud staat daar voor status. Zijn het voornamelijk sieraden? Vraag ik als vrouw. Uh, veel sieraden, maar het gaat ook om fysiek goud. Zeker wat ik zeg, de, de landbouwbevolking heeft geen bankrekening. Kan, kan geen... Die hebben staafjes goud of stukjes Die hebben staafjes goud, of ja. die kopen fysiek want Er wordt veel fysiek gekocht inderdaad. 20.000 ton uh, goud ligt in privéhanden. Gewoon thuis of waar dan ook. Wauw, ongelooflijk. Ja. Uh, u klinkt uh, niet bezorgd, zou ik zeggen, over de situatie in, uh, in India vrij gematigd. Maar ik las dat er ook gevreesd wordt voor een herhaling van de crisis uit 1991. Ja, daar lopen nu heel veel discussies, heb ik ook vandaag een beetje te volgen. Kijk, het verschil met 1991 is dat er toen bijna geen reserves waren bij de regering. Uh, wat ik noem de vieze reserves. Dus kon, uh, ze konden geen schulden afbetalen? Ze konden geen schulden afbetalen. Ze hadden geloof ik maar geld voor zeven weken of het was voor drie maanden geloof ik. En nu hebben ze geld voor zeven maanden. 300 miljard of 280 miljard om het concreet te zeggen. En dat is maar één deel van de reserves. Wat wij niet weten, dat het barst van de reserve geldt in, in India bij de diverse overheidsorganisaties... Zoals wat, dus, waar moet ik dan aan denken? Ja, kijk, Pensioenfonds? Uh, wat wij nu. Nee, pensioenfondsen nog niet helemaal. Dat moet nog groeien daar. Er zit evenveel geld, uh, denk ik, in pensioenvermogen als in Nederland. Maar dat is nog in feite uh, nog niet gebruikt. Uh -huh. uh, wat de overheid heeft gedaan, heeft natuurlijk vanuit het socialistische principe van vroeger had ze heel overheidsbedrijven, had ze heel veel bedrijven. En die hebben honderden miljarden vermogen. Niet allemaal uh, zeg maar op de beurs herkenbaar. Uh -huh. En daardoor houden zij natuurlijk eventueel omvallen van banken tegen. Dat kan daar bijna niet. Dat kan daar niet, daarom bedoel, hier zaten de toezichthouders te kijken... toen de boel omviel. Daar uh, greep de minister van Financiën gewoon met een telefoontje in... door een van die ja. overheidsbedrijven te bellen van... hallo, daar loopt de elektrisch mis, kan je wat doen? Dat we niet dat ik me geen zorgen maak. Nee, maar oké, okay, het is maar nog risch, geen hè? 5 voor 12, er is nog ja. geld. Als, uh, als de overheid terug wil naar die groei gemiddeld uh, van 6,8% waar je het over had... wat zouden ze dan moeten doen? Welke maatregel zouden ze nu ik moeten nemen? Dat... Het allerbelangrijkste wat ze nou moeten doen is dat ze moeten zorgen dat ze het klimaat voor buitenlandse investeerders veel beter maken. Want als er niet veel geïnvesteerd wordt in dat land, dan krijgen we dus een aantal dingen niet gedaan. Zoals we van hier naar India kijken, is namelijk een verbeterd wegennet. Het uh, uitbouwen van de voorzieningen voor de arme boeren. Het uh, verhogen zeg maar, van de capaciteit van de mijnbouwindustrie. Bijvoorbeeld de grote kolencijfer ter wereld komt uit India, maar dat wordt helemaal niet ontgonnen. En hebben we het dan over wetgeving die buitenlandse investeerders beperkt... in hun mogelijkheid om daar te functioneren? Of waar moet ik dan aan denken? Trage wetgeving. Mm -hmm. uh, waardoor het heel moeilijk is om inderdaad uh, een risico te nemen en in te stappen. Uh, en bovendien ook nog het feit natuurlijk dat er ook verkiezingen aankomen. Dus we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat de komende zes maanden... ook verkiezingsstrijd plaatsvindt. Dat bepaalde besluiten bijvoorbeeld over de pensioenhervormingen... dat die wellicht kunnen worden uitgesteld... Uh, als die buitenlandse partijen die nu ook al problemen in het westen hebben... moeten niet vergeten dat hier natuurlijk ook nog een crisis gaande is. Ja, precies. Misschien dat je niet zo snel naar India gaat om Nee, dat dan ga doen. je dus even nadenken van god, heb ik het zelf niet nodig straks... Ja. als ik moet rapporteren over mijn jaarcijfers. Dus maar stel dat het zou kunnen gebeuren... dan moet je daar in India natuurlijk ook wat flexibeler staan... om die buitenlandse partijen te, te accepteren. En ziet het er ernaar uit dat het gaat gebeuren? Het zal heel langzaam lopen. Uh, ik zal ook vertellen waarom. Want deels geef ik ook de regering gelijk. Ik ga ze niet verdedigen. Maar een van de redenen waarom er niks omviel... is ook dat ze natuurlijk niet alle buitenlandse zaken hebben toegelaten in dat land. Ja, ja. Uh, veel van de banken die verkopen natuurlijk producten die we inmiddels al kennen... die we toxic noemen, ja. dat wil we in India ook niet hebben. Dus dat liberaliseren heeft ook bepaalde grenzen. Ja. En zeker bijvoorbeeld... met de crisis gezien... nu zou het helemaal geen pleidooi zijn om maximaal te liberaliseren. Nee, helemaal dan. niet. Want dan krijg je dus de ellende van hier, krijg je daar ook. We gaan zien wat er in India gebeurt met die bergen goud, Ryan Tewari, hartelijk dank dat u hier wilt zijn. Graag gedaan. Zijn.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 Smile And we're gone. Sunrise Everyday Man Friday. Het gaat slecht met de oceanen. Dat schrijven Titanic-regisseur James Cameron en ondernemer Richard Branson... in een brandbrief aan president Obama. Ze willen dat hij en minister Kerry van Buitenlandse Zaken er iets aan gaan doen. En we praten erover met Karel Drijver, oceaandeskundige van het Wereld Natuurfonds. Goedenavond, welkom Goedenavond. in de studio. En aan de telefoon Alex oude Elverink, onderzoeker aan het Instituut voor Law of the Sea in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ik begin even bij u, meneer Drijver. Gaat het echt zo slecht met de oceanen of is dit een beetje overdreven? Nee, helaas wel. Wij hebben als Wereld Natuurfonds dus overal op de wereld experts en zijn ook, we werken samen met de wetenschappers. En we zien als topje van de ijsberg natuurlijk de bekende dieren waarvan we weten dat het heel slecht met ze gaat. Hè? De walvissen, de zeeschildpadden, de haaien, tonijnen, koraalriffen ook. Uh, maar dat is slechts het topje van de ijsberg dat het daar zo slecht mee gaat. Want het betekent dat het hele ecosysteem uh, enorm achteruit gaat... en lang niet meer de productiviteit kan leveren die het kan leveren. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de visbestanden... dan staat drie kwart van de visbestanden staat echt heel zwaar onder druk... Uh, waarvan de helft echt heel zwaar wordt overbevist. Uh, nou, daar komt nog bovenop uh, problemen van uh, klimaat met de verzuring van de oceanen... waardoor zeedieren met een kalkskelet geen skelet meer aan kunnen maken... Uh, we hebben de mijnbouw, die uh, de bodem verwoest. Uh, diepzeemijnbouw is Diepzeemijnbouw is ja. uh, We hebben de visserij net genoemd, maar je hebt ook diepzeevisserij... die echt uh, met netten over de bodem schraapt. Uh, en uh, dat zijn echt enorme netten waar uh, hele huizen in kunnen verdwijnen. Mm -hmm. Maar los van uh, mm -hmm. dat, uh, dat uh, vis ongetwijfeld veel duurder dan wel uh, helemaal zeldzaam zou worden... wat ga ik er dan van merken... Binnen nu en zeg maar tien jaar dat het er zo slecht aan toe is met de oceanen. Nou, wat uh, wij merken in Europa dat we nog steeds wel vis op de markt kunnen kopen, uh, maar dat komt eigenlijk omdat die vis, uh, omdat de schepen steeds verder weggaan. Dus uh, schepen uit Europa die vissen nu al over de hele wereld uh, de zee in leeg. En uh, het is met name ook een probleem voor mensen nu in ontwikkelingslanden die echt geen alternatief hebben, niet iets anders kunnen kopen. En uh, we zien dat uh, dus voor miljoenen mensen echt de proteïne uh, nou, echt een probleem wordt om te krijgen. Een voedselprobleem. En, uh, ja, echt een voedselprobleem. Ja. Dus uh, ja, op het land wordt het ook steeds schaarser, de landbouwgrond. En wij hebben de oceaan echt nodig, uh, ook voor de mondiale voedselproductie. Meneer Oude Elverink, onderschrijft u uh, de brandbrief van Cameron Branson? Uh, ja, ik denk dat het wel de sociale drijfverke problemen schetst. Die zijn, ja, misschien is het wel iets geluisteren, maar ik denk dat het wel degelijk is om nodig is om actie te ondernemen ja, op internationaal niveau. En wat, uh, wat zou de reden zijn om nu daarmee te komen Want ik neem aan dat dit een probleem is die al jaren aan het opbouwen is? Uh, dat is inderdaad een probleem dat al jaren speelt. En uh, deze de brief is geschreven in het kader ook van een koffer. van een bijeenkomst waar ook in een, uh, die plaatsvindt in een reeks van bijeenkomsten uh, die al een aantal jaren lopen. Uh, ja, blijkbaar komt men nu nog een keer met deze oproep om toch de, de Amerikaanse regering te overtuigen, nu toch. Actief een rol te gaan spelen bij, de, bij, deze, bij dit internationaal overleg. Want het is zo dat de Amerikanen eigenlijk geen verdragen willen ondertekenen die hierover gaan. Zij uh, zijn er bestaat zo'n mondiaal verdrag, het verdrag in Zaken het van de zee van de Verenigde Naties. Uh, daar is de VS ook geen partij bij. En zij willen dus ook niet dat er een meer specifiek verdrag wordt onderhandeld nu voor, uh, voor de volle zee, uh, waar dus deze brandbrief ook met name over gaat. Als ik het goed begrijp, voor, dan tenminste voor de gewone luisteraar thuis, uh, je zou denken dat de hele wereld verdeeld is en dus ook de zeeën, dat ze toebehoren aan bepaalde landen. Maar dat is dus niet zo, begrijp ik. Dat is uh, is dat wel zo. Tot uh, ongeveer 360 kilometer uit de kust uh, hebben we kuststaten. Met name rechten voor natuurlijk hulp. Het gebied daar voorbij is eigenlijk toegankelijk voor, uh, voor alle staten op, op basis van gelijkheid. Maar... Wie ga, is het, laat ik het zo zeggen, als we wetgeving gaan maken voor het deel wat, waar niemand over gaat nu, verandert dan ook echt iets structureels? Uh, nou dat zal alleen het geval zijn als ook alle staten die, die, die belang hebben in dat gebied en ook die, die daar activiteiten uitvoeren ook uh, partij zullen worden bij zo'n verdrag. En uh, dat, ja. dat vraagt zo'n effectiviteit effect, en effectieve handhaving ook. Dus ja, dat is, dat is moeilijk natuurlijk. Ja. Ja. Dat klinkt voor mij tenminste als uh, gewone leek bijna onmogelijk. Meneer Drijver, wat ziet u het liefst gebeuren? Nou, wat echt nodig is, is dat uh, over voor de volle zee. We hebben het dan over 50% van het hele aardoppervlak. Dat uh, daar echt uh, een, een uitvoering komt van uh, de wet die er is. Dus de wet uh, over, de, over het zeerecht. Die heeft eigenlijk geen uitvoeringskracht op dit moment. Er is niemand controleert, niemand bestraft. Er is geen mandaat, er is geen uh, afspraak om dat uh, verstandig te beheren. Kijk, de technieken zijn daar tegenwoordig voor. Uh, je kunt met camera's aan boord van schepen en van allerlei operaties... of het nou mijnbouw gaat enzovoort. Uh, het kan technisch gewoon allemaal. Uh, maar bestuurlijk moet het gewoon nu besloten worden... En uh, we weten dat uh, bijvoorbeeld binnen de territoriale wateren water goede voorbeelden zijn van bijvoorbeeld de beschermde zeegebieden, ook in Amerika, die dus niet wil meewerken om dat hè, buiten territoriale water te doen, uh, en dat daar goede successen mee zijn. Dus de modellen. Met zijn de handhaving er, bedoelt u daar zijn successen mee. Ja, uh, en uh, dat kan dus ook daarbuiten, uh, maar daar moeten gewoon die afspraken komen. Er ja. zijn nu wel bepaalde afspraken per sector uh, waar men zich aan houdt. Daar zitten nog niet veel sancties op. Uh, maar we zien ook dat als een terrein maar belangrijk genoeg is, als het gaat over uh, veiligheid, uh, geld. Uh, geld, ziektes, dan hebben we natuurlijk uh, wel Verenigde Naties die op een bepaalde manier kan, uh, kan optreden. De ja. Veiligheidsraad bijvoorbeeld. Ja, maar zonder de steun van, van de opgetreden. Amerikanen is het natuurlijk uh, een vrij kansloze uh, situatie. Zo'n brandbrief, zou dat een verschil maken voor de Amerikanen? Ik denk dat ze genoeg aan hun hoop, hoofd hebben op dit moment. Nou, ik denk toch dat ze, dat ze hier uiteindelijk niet onderuit komen. Want uh, er is nu een, een vrij sterke coalitie... met landen als Brazilië, Mexico en andere die genoemd zijn. Uh, Europese Unie. En uh, dit is echt de toekomst waar we naartoe moeten. En er wordt ook keihard gelobbyd, uh, onder andere door het Weer Natuurfonds. Uh, maar het zal een lange weg zijn, maar het is de enige weg die we hebben. Vergeet niet dat de regeling die we nu hebben... dus de, de vrije zee, die, die in feite volgenvrij is dat is uit, uit 1600, begin 1600, door Hugo de Groot is dat toen gemaakt met oog op de vrije doorvaart van schepen enzovoort. Ja, zo verouderd is het dus ja. en dat kan echt niet meer blijven. Hoogste spalen. tijd om aan te passen. Meneer Oude Elfrink, het lijkt mij dan als dit allemaal uitgedacht moet worden en uitgeschreven dat het een enorm fijne juridische uitdaging zou zijn voor iemand bijvoorbeeld met uw expertise. Ja, nou, dat is zeker het geval, ja. En ga, zou u zich er tegenaan kunnen bemoeien op enige wijze? Uh, nou, wij hebben ons als ook wel met dit onderwerp bezig gehouden, ja. En dat zal in de toekomst wellicht ook weer gebeuren. Wat is het allermoeilijkste als je de wetten hiervoor moet schrijven? Nou, ik denk het allermoeilijkste is dus uh, te garanderen... dat je ook effectieve handhaving hebt. En ik denk, daar, daar ligt het grote probleem ook in de toekomst. Ook als je dus een, een nieuw verdrag zult onderhandelen... Dat kan op papier dan allemaal heel mooi lijken. Maar mm -hmm. ik denk dan gewoon dat het heel moeilijk is om daar alle relevante actoren bij te betrekken. En dan ook uh, ja, te overtuigen dat ze ook belang hebben bij handhaving van de regels. Ja, uit gewoon kostbaar ook natuurlijk. Ja, maar oh, uh, toch... Ja. Kijk, er zijn wel een aantal voorbeelden. Uh, de wateren rondom Antarctica bijvoorbeeld. Uh, daar is zijn een bepaalde uh, visserijorganisatie ook onder uh, deze wet. En... Uh, daar wordt toch redelijk goed beheerd. En daar is men zelfs bijna zover om ook echt grote beschermde gebieden uh, aan te wijzen en daar echt zich te houden aan afspraken. Om dus Omdat dat niet, iedereen niet doordrongen was van het nut, zeg maar, ja, in daar dat, is, dat gebied. Ja, er is nu nog vooral Rusland die daar dwars ligt mm -hmm. voor, voor dat probleem. Um, maar er zijn voorbeelden waar men toch uh, tot een agreement gekomen is. Wie en weet. ja, kijk, als één land dwars ligt, ook al is het Amerika, die zullen uiteindelijk toch om moeten. En daar moeten we met z'n allen voor zorgen. Dat, uh, dat we gaat wellicht <laughs> optimistische worden. Wellicht dat het morgen gaat gebeuren. Heren, hartelijk dank allebei. Het is 5 voor 12. Diederik Samson is gescheiden, meldde hij vanmiddag zelf in NRC Handelsblad. Nu staan er dus twee vrijgezellen mannen aan het roer van ons land. Wim de Jong, goedenavond. Jij ja. schreef een aantal jaar geleden columns in Volkskrant Magazine over hoe je je eigen scheiding hebt beleefd. Het is altijd verdrietig, denk ik, als iemand gaat scheiden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Maar jij hebt het ook overleefd. Heb jij advies voor Diederik? Nou ja, van uh, net gescheiden vrouwen is bekend dat ze troost en uh, begrip vinden bij andere vrouwen. Hè, bij, die hebben hun eigen netwerk. Uh, mannen uh, die hebben dat niet. Uh, zeker carrière mannen niet. Uh, mannen verdriet. Uh, ...nou ja, uh, uh, niemand wil er eigenlijk over horen. Het kan in een roman als Stoner of in een Jacques Brel-liedje. Maar in real life uh, kan je er als vent eigenlijk niet zo heel veel mee. Uh, je kan het met, eigenlijk met niemand delen. Het is een taboe. En uh, nou ja, de beste vriend van een gescheiden man... ...of je nou begaafd bent of uh, hoogintelligent... ...is uh, helaas uh, vaak de fles. Of um, ja, je uh, gaat daten en uh, je zoekt het uh, bij allerlei troostvriendinnen... Uh, nou ja, mijn advies is, uh, en ik kreeg het zelf ook uh, toen, ik het, uh, toen het mij overkwam... van hou het tenminste op één fles uh, wijn uh, per avond. Uh, en ten tweede, uh, ben heel voorzichtig met die troostvriendinnen. Want um, nou ja, je kan er een heleboel hebben in een hele korte tijd. Maar uiteindelijk uh, verzacht het uh, je uh, diepste leed ook niet. Nee, ik denk ook wel dat uh, Diederik Samson het zo druk heeft... dat hij geen tijd heeft voor deze twee uh, bezigheden. Um, ja, jij bent weer terug bij je vrouw, uh, maar je bent natuurlijk best een lange tijd. Ja, weer terug bij mij. Zij is uiteraard weer terug bij jou. Sorry, excuses daarvoor. Nee, maar ik heb, mij, ik heb heel erg mijn best gedaan om haar terug te krijgen. Hè. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Ik ben ook heel blij om te horen dat dit is gelukt, want dat hoor je niet vaak. En dat is gewoon een, het stemt de mens vrolijk als ik dat hoor. Maar die periode dat je single was, heeft je dat ook echt veranderd als mens? Nou, het heeft mij in ieder geval wel anderhalf jaar gekost voordat ik. Uh, na 23 jaar relatie kon zeggen van: flik, ik ben mijn eigen, uh, ik ben een, uh, een persoonlijkheid uh, van mezelf en uh, ik heb uh, nog een leven voor me. en uh, ik kan dus daarin ook weer gewoon geheel zelfstandige beslissingen nemen. Maar daar heb ik dus echt wel anderhalf jaar voor nodig gehad. Hmm. En nou moet Diederik Stam samen met een andere vrijgezel Rutte hele zelfstandige beslissingen gaan nemen. Denk je dat het heel anders wordt? Tot slot, kort nog even. Nou, ik denk niet dat het heel anders wordt, want ik denk dat Diederik Samson uh, toch echt wel een link is uh, die niet heel lang uh, als single door het leven wil en zal gaan. Uh, hij zal heel anders zijn dan Mark Rutte, dat denk ik echt. We gaan het meemaken. Wim de Jong, dankjewel. Okay, dit was dag. met het oog op dag, dit was met het oog op morgen... voor deze maandagavond, zometeen Casa Luna. En morgen is het dinsdag, dan zit hier Mieke van der Weij. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.